Zandvoort Het is weer bijna weekend, het is vrijdag Vandaag het is uh, 27 september En het is weer uh, tijd Voor, uh, ja, lekker uh, twee uurtjes lang Zandvoort luncht Of CFM luncht, net hoe je het noemen wil Krijgt u er nu eentje de zomer in de hoofd? Die gaat het raam openzetten. Zo'n dus een koud buiten man. Weet je dat ik een verkoudheid oplop of zo? Ja. Oh. Het pand aan schilderen, dan moet het raam open Nou, het is 10 graden buiten Hallo Maar goed Schilderen bij mazzel, hoort die goede muziek Dat is wel een ding wat zeker is Ja Moet wat harder zetten, dan heb die man er ook wat aan Goed, wat hebben we vandaag allemaal Nou, straks om half 1 uh, Natuurlijk het weer. Gaan nou, we het daar even over hebben, het weekend weer Verder uh, gaan we ook een beetje aandacht besteden aan de DTM. Duitse Tourwagen uh, en nog wat Masters. O oh ja, Masters. Duitse Tourwagen Masters. Nou, dat is dit weekend, DTM weekend op het circuitpark in Zandvoort. Half twee gaan we even contact zoeken met Willem Densen. Die staat daar op dat circuit. En er zijn vandaag al uh, allerlei activiteiten... Uh, Natuurlijk, want het, ja, ik zeg het is DTM weekend, dus vrijdag, zaterdag, zondag is het weer feest. Morgen in Zandvoort is het natuurlijk helemaal feest, dan blijf ik weg worden uit het dorp. Het is dan Bierfest en dan krijg je allemaal van die, die Duitse muziek en zo. Deutsche hmm. Schrager. Nou, dat is aan mij niet versteend. Daar komt er ook nog een keer bij dat ik geen, uh, geen lederhozen heb. En mijn vriendin heeft geen Dirndoljurkje, dus. We gaan wel andere dingen doen natuurlijk. Maar goed, straks om half twee gaan we even contact zoeken met Willem Densen op het circuit. En. Uh, dan krijgt u meer te horen over wat er vandaag zo al gaande is op het circuitpark in Zandvoort. En, uh, ja, mocht er nieuws zijn over het een of ander... dan hoort u dat natuurlijk bij ons. mits er nieuws is natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. Maar u hoort het in ieder geval wel. Ja. That's what I like about you. The romantics. Woehoe. And uh, that's what I like about you. Lekker hoor. Het is mooi weer buiten, maar het is, het is wat, wat frisjes, jongens. Het is maar 12 graden, zag ik net. En, uh, of 12,7 dan, uh, niet liggen. Maar dat is toch gewoon een poep uh, poep poep hoor temperatuurtje. Jongen, jonge, jonge. Dit is Jackie. Een nieuwe album komt deze week uit. En dat heet Living in a Love Song. Het album komt deze week uit. En uh, dit is een uh, leuk liedje van dat nieuwe album van Jackie. Dat, is, maar dat heet uh, Living in a Love Song. Ja, je leeft in een liefdesliedje. Nou ja, het zou kunnen. Uh, vooral die mensen die een beetje in de Duitse sfeer willen komen. Uh... Want het weekend is het Oktoberfest...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 Ik kon het damals niet wissen, doch ik werd dich nie vergessen. Wo immer du auch bist. Ich bin da.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 Ik kon het damals niet wissen, doch ik werd dich nie vergessen, wo immer du auch bist. Dat is toch wat, hè? Ik ben daar voor Jan Smit uit Volendam. Een van de goede dingen die Volendam te bieden heeft. En het liedje dat heet Ik bin da. Uh, wat was ik nu van plan? Oh ja, ik was dat van plan. Ja, ik weet het alweer. Huppa, komt-ie. Dit is treasure. Nee, uh, diamonds. Niet treasure, diamonds. Boxer religion.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 The diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry with me now? Are you angry because I'm to blame? I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry? With heet het wel. De, en de, de band heet Boxer Rebellion. Ik weet niet of ik nou religion zei net. Het is rebellion in ieder geval. De Boxer Rebellion. Ja, ah, het... Er, er staat hier een volendam aan de ramen te schilderen, jongens. Ja, Dan moet je toch even wat aan doen, hè, dan.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 speciaal voor onze vallendamse schilder, Maar uh, ik weet niet of je het al helemaal gehoord... want het raam is weer dicht intussen. Dat is ook wel lekker, want het werd wel koud, hoor. Wat is dit dan toch weer? Staat er weer iets te blaren wat ik helemaal niet horen wil? Oké, okay, ehm... Um... Ja. Zo ja, dat moet ik hebben. It's skills in the desert. Spex Hildebrand. Ik heb wonder. if I'm Ik al ben Ik schilder die, uh, die hoort niks van het raam is niet. <coughs> Dan Skulls in the Desert. Specs, Hildebrand en The Living Room Band. Is gewoon een lekker liedje. Toch? Ja, vind ik wel. Oké. Okay. Uh, we gaan zo het weer doen. Ja, eh... Uh, ja, doe ik zo. Ja, het weer. Het weer. Ja, het weer. Gewoon, het weer. Maar eerst nog even deze... Hier is nog even deze van The Script. If you could see me now. Oh, if you could see me now. It was everywhere 4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 Me. Would you follow every line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 De script was dat. If you could see me now. Moet <middels> ik maar snel zijn ook. Tjim. Het is vandaag prachtig herfst weer. Dankzij een hoge drukgebied. Uh, hoge drukgebied Karin. Oh, hebben hoge drukgebied ook al een naam tegenwoordig? Karen ligt ten noorden van ons land met een eh, kerndruk van 1021 hpa en zorgt voor een zwakke tot matige oostelijke wind. De zon schijnt op deze vrijdag flink. Het blijft overal in de regio droog en het wordt vanmiddag 16 tot 17 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het helder bij een matige oostelijke wind. Daalt de temperatuur weer flink naar ongeveer 6 tot 7 graden. Morgen schijnt de zon ook flink en het blijft opnieuw droog. De wind draait uit het oosten, eh, waait uit het oosten moet ik zeggen en is matig in de polder en vrij krachtig aan de zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. In de nacht na zondag is het helder en bij een doorstaande, oost, hè, doorstaande oostelijke wind draait de temperatuur, eh, daalt de temperatuur naar een graad of 8 Zondag zijn er flinke perioden met zon, maar het trekken ook wat wolkenvelden over de regio. De wind kwijtmatig matig en aan zee krachtig uit het oosten tot zuidoosten. En de temperatuur stijgt naar maximaal 16-17 graden. Na het weekend schijnt maandag en dinsdag de zon flink. Vanaf woensdag zijn er ook weer wolkenvelden en neemt de kans op buien toe. De wind waait meest matig en draait gedurende de week van oost tot zuidoost naar zuidwest. En de temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar 17 en de rest van de week ongeveer 18 graden. Zo, bent u weer geheel op de hoogte? Het weerbericht volgens Rick Schreuder. En dat, uh, uh, ja, daar nou zit ik even met een probleem. What none can dream But light calls it a lie And all the sinners Saints and winners Just wink and walk on by a Brando's in the forest And Nancy's in the flood a Black swan makes it Pirouette God's cry from above And all the rain Keeps Falling On their feet in the mud Wel helderder dan goud. En uh, dat was uh, een plaatje van uh, iets dat zich noemt de Cat Empire. Nou heb ik niet zoveel met katten, maar nee, ik heb meer wel iets met honden. Vind ik veel leuker. De <laughs> the cat, the cat Empire. Yeah. Hang daar aan de munnenk.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 deze weten is geweest waarvan we liefde zeggen: Hoor, dat is ons lief. Wat op geboortekaartjes kaartjes breidt, wat wordt geschat op ieder feest. Heel de wereld heeft de lol van maar mij helpen. de hun laatste single. En dat heet nou, dat draaien. Het is natuurlijk weer komend weekend van alles te doen in dit leuke dorp. <coughs> uh, Zandvoort, dames en heren, u weet natuurlijk al dat het DTM uh, weekend is. Dat is de Deutsche Toerwagen Meister. Ja hoor. Uh, en uh, de, verder is er in het dorp natuurlijk ook nog alles te doen Vanavond onder andere bij het casino Een optreden van Ben uh, Sanders Ja de, U kunt er ook met de boog omheen lopen uh, Verder hebben we uh, dan ook nog Natuurlijk uh, is het vanavond ook nog uh, Meezingen met smartlappen bij uh, Café Koper Dat kunt u ook Dus als u uh, dat lijkt me wel iets voor Rob Harms Dat lijkt me wel zo'n smartlappen zanger Dus als je uh, vanavond niks te doen hebt Dan ga je naar Café Koper en dan ga je lekker smartlappen zingen Ja, dat is gezellig dat zijn van die tranentrekkers allemaal. Nou, dat kan ook nog allemaal <coughs> uh, vanavond. En verder is het natuurlijk morgen in het dorp het Oktoberfest. Ja, als we dan toch met Duitse toerwagens aan de gang zijn, dan gaan we ook maar uh, de, de Oktoberfest. Nou, ik zie er al een aantal in lederhozen rondwandelen hier hoor. Lijkt me vreselijk gezellig. <coughs> nee, nou, ik kom niet, want ik heb nu zo'n ding. Dit is Crystal. En het nummer heet 'Undefeatable, onverslaanbaar'. Walking on this road straight ahead, I go on a machine. the beat vorige single, die heette uh, Circles. En dit heet Undefeatable. En dat is een heel ander soort liedje. Maar dat maakt niet uit. Hè? Het is gewoon wel leuk om maar te luisteren. Niet waar? Goed, um, dus even kijken. Even op de klok kijken. zo is zo wat uh, tien voor één. Het dan weer lekker op. Uh, het eerste uur dan uh, straks het nieuws van één uur natuurlijk. En uh, straks om half twee... Eh, dames en heren, gaan we contact zoeken met Willem Densen... op het circuit van Zandvoort. Want u weet, daar zijn de DTM-racers aan de gang al op dit moment. Ik geloof dat op dit moment de Ladies' Cup draait, of zo, rijdt. Maar in ieder geval, er is nog van alles te doen... en daar gaan we straks dus meer over horen om half twee... als wij Willem live aan de telefoon krijgen... vanaf het circuit. Nou, dit zijn de Searchers. U, uh, dan, uh, dat waren de searches overigens. Uh, dat nummer dat heette uh, Don't Throw Your Love Away. Gooi jouw liefde niet weg. Nee, moet je niet doen. Dat is niet verstandig. Want moet je het weer opzoeken? Ja, oh. yeah, zo ga je dat. Um, wat wil ik zeggen? Oh ja, uh, als u van kunst houdt, dames en heren, dan kunt u ook terecht morgenmiddag om half twee in het Zandvoorts Museum. Want in het Zandvoort Museum vindt een jubileumlezing plaats. En het gaat over de schilderijen van Henk Chabot of Chabot. Hoe die man ook heet, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is morgenmiddag om half twee in het museum van Zandvoort. Dat is aan het uh, Gasthuisplein. Ja, daar zit dat. En dan kunt u dus terecht, als u dat leuk vindt, dan kunt u daar uh, naar gaan luisteren. Uh, zo. Um, hoe, hoe heet het ook weer? Nou ben ik weer even kwijt hoe het ook weer heet. Dat is zo'n mooie naam. Uh, oh ja, uh, het, een feest van kleur heet het, de lezing. Een feest van kleur. Dus, morgen dus, half twee, Zandvoorts Museum. Uh, als, ik een, als ik een cd van de week zou mogen benoemen... mag ik natuurlijk wel, voor mijn eigen programma... dan zou deze cd daar zeker voor een aanmerking komen. Is de nieuwe van Birdie. Zodé heet The Fire Within en ik draai het nummer A Heart of Gold. I can be strong when I want to be. You think I'm weak, cause you can tell me apart with the words you speak. You think you're in control, but you don't understand how much you roll. You choose to lash out at me, I've done nothing wrong All you crave is attention, and just to be loved You need to be loved, and I want to be free Een geweldige nieuwe plaats. Ze hadden al eerder een cd. Ze hadden ook een hit met het nummer uh, Skinny Love. Maar dit, dit is echt geweldig. A Heart of Gold heet dit nummer. En uh, dat komt van de cd The Fire Within. Voor al die mensen die uh, gewoon gestoord zijn. En uh, die uh, op, op pilletjes leven. Die kunnen vanavond naar de club Exposure. Want uh, daar is een hart. Uh, of uh, dat is morgen dan. Eh, wat is een uh, hardstyle uh, avond festival in Optima Forma. Nou, ik uh, zou zeggen, jongens, uh, pff, leef je uit. Ik hoef er niet heen. Um, maar in ieder geval, dan weten we het, dat dat er morgenavond is. Morgenavond in Club Exposure. Ja. Laat ik het maar een beetje op de iets rustigere muziek houden. John Major. Paper Doll. Don't come try it on Step out of that black chiffon Here's a dress of gold and blue single, laatste single van het nieuwe album Paradise Valley van, uh, van John Major. Um, nog leuk, ook leuk is dames en heren, dat op 1 oktober wanneer is dat? Dat is dinsdag geloof ik. Ja, de 1 oktober uh, heb